3FM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van met het NOS-journaal. Het stormt flink. Bij Uimuiden werd vanochtend windkracht 10 gemeten. Van Vlissingen tot vieland stond windkracht 9. De schade door de storm lijkt tot nu toe mee te vallen... Uit verschillende delen van het land komen meldingen van afgewaaide takken, omgevallen bomen en loshangende reclameborden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Door de storm moesten twee veerboten op het kanaal vannacht op zee blijven. Ze kunnen pas na negen uur vanochtend de haven van Dover binnenlopen. Aan boord zitten zo'n 640 mensen. En voor de kust van Noord-Frankrijk is een Nederlands schip in de problemen geraakt door de harde wind. Dat melden Franse media en er zou een Russisch bemanningslid overboord zijn geslagen.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 Latif speelde onder meer in het orkest van Dizzy Gillespie. In jaren 50 leidde hij zijn eigen quintet... en hij speelde samen met beroemdheden als Charles Mingus en Miles Davis. In 1987 ontving hij een Grammy Award. Latif, die was geboren als William Emanuel Huddleston... en bekeerd was tot de islam... was in de VS ook de woordvoerder van Amadia Moslimgemeenschap. Yusuf Latif is 93 jaar geworden... Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn na twee dagen meer dan 5000 klachten binnengekomen. En dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Er wordt veel geklaagd over te vroeg afgestoken vuurwerk en heel harde knallen. Vorig jaar kwamen uiteindelijk bij het meldpunt 82.000 klachten binnen. Het weer, nat en onstuimig, de hele dag regen. Krachtige wind boven land, 6 tot 7, aan zee stormachtig, 9. Overal zijn forse windstoten mogelijk en het is erg zacht, 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 bij Westzaan staat in beide richtingen 2 kilometer file. Dubbeldekkerbus is daar een stuk van het dak verloren. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 is de Winterse 50. Ja, warmte hebben we wel, kerst hebben we ook, maar sneeuw? Nou, het is gewoon regen, hagel en storm hier in Zandvoort. En uh, prachtig weer om de Winterse 50 uit. Dus en dat ik zo. Tot aan vijf uur de grootste kerst- en winterzit alle tijden met op nummer 25 een hit... wat uh, vier jaar na zijn dood kwam van Freddie Mercury. Daar hebben we het over Queen met een winterstel. Dit jaar op nummer 25 in de Winterse 50. De Winterse 50. 27 It's winter for De Winterhits. Je hoort ze vandaag in de Winterse Vijftig. De Winterse Vijfde. Nummer 24. Nee, Hier hebben we één van de 14 radiostations op dit ogenblik die de Winterse 50 uitzendt. We hebben onder andere Aalsmeer, Kastrikum. Nu hebben we nog meer Radio Nowhere, of Nowhere FM. Uh, radio 1 Horen, Omroep Vlaarlingen, RTV FM, RTP Stadskanaal. In ieder geval een hoge radiostations die op dit ogenblik ook de Winterse 50 aan het afwerken zijn. Dat doen wij ook 24 Bride's Christmas time. Het was een single kort na de doorbraak van, met Run to You and Heaven. Het liedje staat op geen enkele album. Of verzamelaar van Brian Hems hooguit als bonus track op een zeldzame uitgave van Cuts Like a Knife. Dan de volgende man, ook een bijzonder verhaal... is blind sinds zijn geboorte door de aangeboren staar. Zijn straatarme gezin verhuisd toen hij jong was naar New York. En toen werd dit ook een grote hit, ook nog José Feliciano. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. He's Is very far through the snow Nummer 22 in... De Wintersen 50. The Pretenders, 2000 Miles. Het is een band van zangeres Chrissy Hind, die ook solo-succes had, bijvoorbeeld samen met Yubi 40. En tijdens de succesperiode verloor de groep in korte tijd... twee leden door cocaïnegebruik en verdrinking naar heroïnegebruik. Hind heeft een kind met Ray Davies, hij is van The Kings... en was getrouwd met Jim Kerr van The Simple Minds. En zij scoorde dus in 1983 een grote hit met 2000 Maals. En daarvoor José Feliciano, verliefd Navidad. Een nummer uit 1970. En pas uh, nummer 23 in de Winterse 50. Ja, dan is er weer zo'n uh, echte kerstklassieker staat weer voor je klaar. Zijn echte naam is John Lewis. Maar hij verkoos de artiestenaam om verwarring met naamgenoten te voorkomen. John Lewis heeft het over. Zijn eerste hit scoorde hij onder de naam... Terry Ducktail and the Dinosaurs. Het liedje was niet als kerstplaat bedoeld, maar als protestnummer. Enige reden dat geen nummer 1 hit in Nederland werd... was omdat er twee liedjes van de recent vermoorde John Lennon boven stonden. Maar dat was wel een groot hit in 1980. We hebben het over Stop the Calvary van Johnny Louie op nummer 21. Dit jaar in de Winterse vijftig. Hey Mr. Churchill comes over here to say where do splendid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 Ik ga een genoeg In de winterse 50, Johnna Louis, top the Calvary. Een van die vele platen die al de, elke editie van de winterse 50 in de lijst heeft gestaan. De 50. Goeie. Ja, als we dan op de nummer 21 zitten, dan hebben we een, uh, een overzicht te pakken. En dan is dat onder nummers 30 tot 21. 30, Dana. It's gonna be a cold, cold Christmas. En 29, The Eagles. Please come home for Christmas. 28, René Vroger. Winter in America. En op 27, Train, Shake Up Christmas. 26, Bianca, Ryan, Why Couldn't It Be Christmas Every Day? En dit uur begonnen we met de nummer 25, Queen, A Winter's Tale. 24, Brian Adams, Christmas Time. En uh, op nummer 23, José Feliciano met Feliz Navidad. Dan de nummer 22, The Pretenders, 2000 miles. En uh, net gehoord op 21, John Louie met Stop the Calvary. Dan een dame die in het echte V. Luyendijk heet. Maar uh, onder de naam v. Love Sick haar eerste album maakte. Wat snel daarna V. Lofsky werd. Hoewel ze nooit andere hitscoorde dan deze kersthits. Nog wel vier tipperadenoteringen, noteringen. Heeft ze wel een Edison en een Gouden Harp in de vitrinekast staan. Dus uh, nou, doet ze goed mee hè, die Fee Dit jaar op nummer 20 in de Winterse 50 met Christmas was a friend of mine.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 Matt Lonely This Christmas. En het grappige is dat uh, de gitarist van deze band, Rob Davies, die schreef later disco hits als Groove Yet van Spiller. En can't, can't, can't Get You Out of My Head van Kali Nock. is een andere koek dit natuurlijk. 19 dus. Mad Lonely This Christmas. De vorve Christmas was a friend of mine. Een van de vele Beatles nummers. Maar dan uh, als solo project dat vinden we op nummer 18. Paul McCartney, Wonderful Christmas Time was een hit uit 1979 alweer.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 daar nog op uh, nummer 24 en dit jaar op nummer 18 Paul McCartney met uh, Wonderful Christmas Time. We gaan even kijken naar de tussenstanden in de, de eredivisie. Uh, er is net gescoord in Groningen. Daar staat het uh, 4-0 voor FC Groningen tegen NEC. Nog steeds 1-1 tussen uh, Go Ahead Eagles en de FC Utrecht. En de, ja, er is ook wel consternatie daarin, daar uh, in Deventer, want uh, de Adelaar is weg. Mocht u Meerdere zeearenden zien vliegen in Deventer. Ontsnapte van Goatikos is te herkennen aan de gele en rode linten aan de poten. Dus uh, mocht u daar zijn, via de webstream natuurlijk, hè, dan zie je hem. Dan uh, kunt u het daarom uitkijken. Goed, we gaan even verder met uh, de Winterse 50. Want uh, we hebben een uh, team te doen. Tot aan uh, 5 uur moeten we toch al nummer 1 uitkomen. En uh, we zijn pas bij nummer 17. Dus uh, 17 platen nog te gaan. We hebben het over Robbie Williams. Hij begon zijn carrière in de zeer succesvolle boyband Take That... Hoewel hij niet in de credit staat, werd de basis van het lied oorspronkelijk geschreven door de Ierse componist Ray Hefman. We hebben het over Angels van Robbie Williams. Dit jaar op nummer 17 in de Winterse 50. I sit and wait. There's een an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 And I feel the love is dead I'm loving angels instead And through it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 in de 1950 was Bing Crosby het langst geleden geboren... 3 mei 1903. Met meer dan een half miljard verkochte singles en albums... is hij het best verkochte artiest van de 20 e eeuw. White Christmas is veruit de best verkochte single aller tijden wereldwijd... met een geschat aantal van 50 miljoen exemplaren. Nummer 2, Candle in the Wind, staat op 33 miljoen stuks. De originele masteropname was beschadigd door de vele kopieën... waardoor in 1947 een vrijwel identieke opname werd gemaakt... En dit jaar dus onder nummer 16 in de winterse 50, White Christmas. Echt een, een golden oldie, laat het zomaar stellen. We gaan even kijken wat er te doen is qua kerstvieringen in de kerk. Dinsdag 24 december van 7 tot 8. We hebben het over de protestantse kerk. De kinderkerstfeest met musical De Sterrenkijker. Een medewerking van circa 35 kinderen onder leiding van Maaike Kappel. De kerstnachtviering begint om 11 uur. Voorzang om kwart voor 11. Feestelijk aangeklede dienst met verlichte paden om de kerk. Een viering met veel zang en muziek. Het thema is Herberg gezocht en de voorganger is Dominee Teun van der Linden. Op woensdag 25 december de viering van de eerste kerstdag. Aanvang om 10 uur, kerstmorgenviering. Het thema is Herberg gevonden. En centraal staat Maria, de moeder des Heres. Een viering voor jong en oud en ook hier is de voorganger Teun van der Linden. Dan gaan we kijken naar de Agatha-kerk. Kerstavond om 7 uur. kindernachtmis met ons kinderkor. En pastoor Dick Dijvers gaat voor. Er is een toneelspel en er worden natuurlijk veel kerstliedjes gezongen. Echt de mis voor mensen met jonge kinderen. Dan kerstavond om 11 uur de nachtmis. Romantisch op weg naar de kerk. Misschien sneeuwt het, wie weet. Nou ja, dat weten nu al, het regent gewoon. De kerk is feestelijk versierd. er brandt zacht licht... en een half uur voor het begin van de nachtmis... kun je al samen met andere je favoriete kerstliederen zingen. Pastoor Mathieu Wagenmaker gaat voor... en heeft een interactieve kerstspreek uh, uh, voorbereid. Het gemengde koor zingt als de Engelen zelf. Dan de kerstdag om 10 uur. Een feestelijke viering van kerstmis. Pastor Wim Al gaat voor en het koor zingt een feestelijke mis. Een afloop voor iedereen koffie met een kerstkrantje. Tweede kerstdag om 3 uur. Kindje wiegen. Kerstmis vieren voor de peuters. Lekker zingen. Leuk ter, uh, ter plekke verkleden. en gewoon meedoen op tweede kerstdag. Wij gaan weer verder met de Winterse 50. Met een groep uit Groot-Brittannië. Een hit uit 1984. En de groepsname is afkomstig van een poster waarop een film met Frank Sinatra werd aangekondigd. Single werd in Engeland extra vroeg uitgebracht om Band Aid voor te zijn. Door het begin december al op nummer 1 stond. De single hoes bevat een replica van de Hemelvaart van de Maagd. Een 16e eeuwse schildering van Tiziano Veselli Dat te bewonderen is in de Basiliek in Venetië. Waar hebben we het over? We hebben het over Frankie Goes to Hollywood met the power of love. Keep the vampires from your door. I I I feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels.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 met even uh, kijken dat de ook weer Bing Alone at Christmas de nummer 14 in de winterse 50 en zo is een van de weinige artiesten die stottert het is dus inderdaad. Het is echt heel knap dat is gewoon eh, nou, normaal kan het niet en dan voor skin. 15 Frankie goes to the wood met the power of love. Nog één plaat te draaien op het uh, nieuws. En weer van vier uur. hierbij zie je M Zandwoord. En uh, dat wordt de grote hit van Coldplay uit 2010. En het heet Christmas Lights. Tears we cried, a flood. God, oh, no kind.